Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah washhad walla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dan insha Allah faada met de biografie van de profeet vrede zij en we hebben de vorige keer gekeken naar de zoogmoeders van de profeet. En aangezien de profeet vrede zij met hem iemand was die het goede met het goede vergold, heeft hij jaren later op zijn beide ouders in de watten gelegd. Hij heeft ze goed behandeld toen zij naar hem toe kwamen om hun islam te betuigen. Toen zijn moeder op basis van borstvoeding en zijn vadernaam toekwamen, is de profeet goed voor ze geweest. En ook is bekend dat de profeet contacten onderhield met zijn zus op basis van borstvoeding, Shemeth. En ook voor haar zorgde hij ontzettend goed. En een andere zaak, die zich natuurlijk ten tijde van zijn verblijf, in Ben-Husad heeft voorgedaan was het splijten van de borst van de profeet vrede zij met hem. Het splijten van de borst van de profeet heeft zich niet alleen één keer voorgedaan. Maar twee keer. Namelijk ook tijdens de nacht van de hemelvaart. al Israël al-Mi'raj. Al-Isra' betekent nachtreis. en miraj betekent hemelvaart. Dus het heeft zich ook voorgedaan tijdens de nacht van Israël en el-Miraj. De eerste keer, zeiden de geleerden, was bedoeld om het aandeel van de Satan in hem te verwijderen. En dat is ook wat genoemd is in de overleving. Dus dat deel wat van de Satan was, wat zich in hem bevond, dat is verwijderd toen de tijd. Waardoor hij natuurlijk tot een compleet mens ...kon uitgroeien... ...met de meest volmaakte karaktertrekken. De tweede keer dat zijn borst werd gespleten... ...was bedoeld, zeiden ze, om zijn hart te verstevigen... ...ten opzichte van de grote tekenen... ...die hij te zien zal krijgen... ...tijdens de hemelvaart. Het was bedoeld om hem kracht te geven... ...om hem sterk te maken. Want datgene wat hij zal ervaren... ...datgene wat hij zal zien... ...dat was natuurlijk... Boven natuurlijk. Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, heeft na het aanhalen van al deze overleveringen, waarin de aandacht werd gevestigd op het splijten van de borst van de profeet, vrede zij met hem, heeft hij gezegd, dus nadat hij alle overleveringen had verzameld, heeft hij gezegd, men dient zich neer te leggen bij alles wat genoemd is, omtrent het splijten van de borst. Dus het kan niet zo zijn dat na het aanhoren van deze overleveringen die vermeld staan in Sahih, dat iemand komt en zegt, ik geloof niet dat de borst van de profeet daadwerkelijk is opengespleten, opengemaakt, zijn hart is eruit gehaald, is vervolgens gewassen met het water van Zemzem. Dat kan ik mij niet voorstellen. Dat zegt een moslim niet. Ibn Hajar, rahmatullahi aleyh, die zegt namelijk men dient zich neer te leggen bij alles wat genoemd is omtrent het splijten van de borst. Het uitnemen van het hart en dergelijke wonderlijke zaken zonder daarbij van de letterlijke betekenis af te wijken. Ook zei imam al qurtubi aan het ontkennen van het splijten van de borst tijdens de nachtreis en de hemelvaart. ...wordt geen waarde gehecht... ...aangezien de overleveraars ...betrouwbare mensen zijn. Dus hij zegt... ...aan het ontkennen van het splijten van de borst van de profeet... ...wordt geen waarde gehecht. Dus als wij iemand horen zeggen... ...van nee, de borst van de profeet is niet werkelijk gespleten, ...is niet werkelijk opengemaakt... ...dan moeten we niet naar hem luisteren. Dan moeten we die persoon geen aandacht geven. Want hij zit eigenlijk onzin uit te kramen. Hij praat over dingen waar hij geen kennis over heeft... Wat ook kenmerkend was... aan onze profeet... Mohammed, Vrede zij met hem... natuurlijk sinds zijn jonge jaren... was een vleesklont... op zijn linkerschouder... die de zegel... der profeetschap moest voorstellen. Vandaar dat toen de priester... Bahira deze zag... dus een vleesklont... toen hij dat zag... en hij zag... de tekenen... die erop wijzen... dat hij een profeet is... wat heeft hij gedaan sprak hij een aantal wijze woorden richting zijn oom Abu Talib. Waarbij de nadruk werd gelegd op de noodzaak om Mohammed, vrede zij met hem, te beschermen. Vanwege natuurlijk zijn hoge status. En natuurlijk vanwege de taak, de grote taak die op hem staat te wachten in de toekomst. Toen de profeet vrede zij met hem vijf jaar oud was en sterk van geest, Sterk van het lichaam, bracht Halima hem weer naar zijn moeder om zich verder te ontwikkelen in het bijzijn van zijn zorgzame moeder en zijn beschermende opa, die hem meer lief had dan zijn eigen kinderen. Op een zesjarige leeftijd besloot zijn moeder samen met hem op bezoek te gaan bij de ooms van zijn opa, Abdul Muttalib, die zich bevonden in El Medina. En bekend stonden als de stam van Ben-Najjar, zo heette ze. Dat waren de ooms van zijn opa, Abdul Muttalib. Dus de profeet had familie in Mekka, maar had ook familie in Medina. Dus zijn moeder die besloot om hem mee te nemen naar el medina Natuurlijk in eerste instantie om de contacten met zijn familie te onderhouden. Maar ook om een andere reden. Wat was die andere reden, wie weet het graf van zijn vader te bezoeken, heel goed. Dus zijn moeder nam hem mee om het graf van zijn vader te gaan bezoeken. En natuurlijk ook zijn ooms te zien. En deze verwantschap, deze familiebanden, die zullen later een grote rol gaan spelen bij de immigratie van de profeet van Mekka en Medina. Maar ze zullen hem in bescherming nemen. Ze zullen het voor hem opnemen. En we hebben in het begin aangegeven dat een van de kenmerken van de Arabieren was namelijk dat zij heel veel waarde hechtten aan de familiebanden. En ze deden er ook alles aan om hun familieleden te beschermen. En zo vertrok Ermina samen met haar kind, met Mohammed, vrede zij met hem, en Ummu Eman, een geërfd, je kunt zeggen een geërfd dienstmeisje, jaria van zijn ouders. Ze vertrokken alle drie naar Medina. Daar aangekomen, dus in Medina, logeerden zij in het huis van Nabiga, van ben En ze verbleven daar voor de duur van een maand en bezochten het graf van zijn vader Abdullah. En dit bezoek aan het graf van de vader van de profeet wakkerde weemoed en verlangen bij de profeet aan. Verlangen naar zijn vader, logisch een kind dat verlangt altijd naar zijn vader en vooral als hij ziet hoe andere kinderen spelen met hun vaders hoe andere kinderen kunnen terugvallen op hun vaders maar dat had Mohammed vrede zijn met hem niet dus het bezoeken van het graf van de vader van de profeet wakkerde bij de profeet verlangen aan verlangen naar zijn vader en hij ervaarde opnieuw wat het is om een weeskind te zijn en werd Bedolven, overladen, door gevoelens van verdriet. Hij voelde zich weer verdrietig. Nadat zij klaar waren met hetgene wat zij wilden doen in Medina. Waaronder natuurlijk ook het bezoeken aan het graf van zijn vader. Keerde zij terug naar Mekka. En onderweg werd zijn moeder Amina ontzettend ziek. En overleed zij. Onderweg naar Mekka. En ze werd begraven in een dorp genaamd el Abwa. Daar werd de moeder van de profeet begraven. Een dorp, La is een dorp die halverwege Mecca en Medina ligt. En daar liet de profeet vrede zijn met hem de tranen wederom vloeien vanwege het verlies van zijn moeder. Het verlies natuurlijk van haar liefde, het verlies van haar zorgzaamheid, het verlies van haar hartstocht, het verlies van haar gezicht, het verlies van haar glimlach, het verlies van haar woorden enzovoort. Je kan het je niet voorstellen. Als je één ouder verliest, dan is dat een ramp voor jou. Laat staan als je beide ouders verliest. En Mohammed vrede zei met hem, heeft dat mogen ervaren. Zo jong, zes jaar. En hij wordt geconfronteerd met deze zaken. Het verlies van zijn beide ouders. Maar het hoort allemaal tot de plan van Allah subhanahu wa ta'ala... dat de profeet vrede zij met hem... op zijn zesde jaar... het tegenslag moest verwerken... van het verliezen van beide ouders. Hij zou later natuurlijk, zoals we weten... met nog meer tegenslagen... van deze oorden te maken krijgen. Zo zou hij zijn vrouw verliezen... zo zal hij zijn dochters verliezen... zo zou hij zijn zoons verliezen... en ga zo maar door. Waarom? Omdat de profeet zegt... In een overlevering. Degenen die het meest beproefd worden. Zijn de profeten. Want ze moeten natuurlijk een voorbeeld geven. Zij moeten een voorbeeld stellen. En dat betekent dus. Dat zij de meeste last moeten dragen. Want de boodschap. De'uwe. Is geen makkelijke zaak. <opij> <doghouseVABLE> traktuit, suspense, en Allah zegt, dachten jullie zomaar paradijs binnen te gaan? Zonder dat jullie datgene zou overkomen wat degene voor jullie is overkomen? Wat is er met diegene gebeurd? Ze werden geschud, zegt Allah ...en het schudden hier geeft aan... ...de ernst van de beproeving... ...niet zomaar... ...jij komt niet zomaar in aanmerking voor het paradijs... ...jij denkt niet zomaar het paradijs binnen te wandelen... ...zo gaat het niet... ...jij moet beproefd worden... ...jij moet soms voor alles... ...worden uitgemaakt... ...uitgescholden worden... ...geschoffeerd worden... ...en toch moet je dat doorstaan... ...want alleen daarmee stijgen in gang bij Allah... ...en op latere leeftijd... Even terug naar Sera, toen de profeet vrede zei met hem in het jaar van de inname van Mekka, daarna toe op weg was. Daarna toe dus naar Mekka op weg was, was het achtste jaar. Achtste jaar besloot de profeet terug te gaan naar Mekka. Voor de inname van mekka. Ten strijde te trekken tegen Quraysh. En toen hij onderweg was naar Mekka, en we hebben gezegd dat Abuad zich bevond halverwege Mekka, tussen Mekka en Medina. Toen hij. Onderweg was naar Mekka, heeft hij zijn heer om toestemming gevraagd het graf van zijn moeder te bezoeken. En hij kreeg toestemming van zijn heer. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, naar het hem toestemming werd verleend. En hij het graf van zijn moeder bezocht, begon hij te huilen. Waardoor ook zijn metgezellen begonnen te huilen. En de profeet vrede zij met hem, zei vervolgens bezoek de graven. ...want deze doen de dood herinneren. Deze overlevering staat vermeld... in Sahih Muslim. En er was ook een aanleiding... ...voor zijn geheil. Waarom hij heeft geheld? Waarom? Want hij heeft in eerste instantie natuurlijk... ...toestemming gevraagd van zijn heer... ...om het graf van zijn moeder te bezoeken. Later heeft hij zijn heer gevraagd... ...of het toegestaan was voor hem... ...om vergeving te vragen voor zijn moeder. Toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezegd... ...nee. Waarom nee? Want zijn moeder... Is als een veel gode aanbidster overleden. En het is niet toegestaan zoals Allah ons ook leert in de Koran. een vers werd ook geopenbaard. Waarin Allah te kennen geeft. Dat het niet toegestaan is voor een moslim om vergeving te vragen. Voor een veel gode aanbidder. Dus hij mocht geen vergeving vragen voor zijn moeder. Maar hij mocht haar wel bezoeken. En dat is het bewijs. Ook voor degene die niet moslim ouders hebben. Dat het voor hun toegestaan is. ...om de graven van hun ouders te bezoeken. Als zij... ...zich daartoe genoodzaakt voelen. Dat kan. Soms heb je de behoefte om naar het graf van je moeder te gaan... ...van je vader te gaan, die niet moslim is. Dat mag. Maar je mag geen vergeving voor haar vragen. Laten wij teruggaan naar de overlevering. Hij zei, bezoekt de graven. Want deze doen de dood... ...herinneren. Bezoek de graven. Als zij naar de graven gaan... ...want hier... ...de profeet is een prachtige overlevering... ...die als antwoord dient... Tegen degene die menen dat jij naar de graven mag gaan. Om de overleden mensen. De dode mensen. Om hulp te vragen. Jesse die vulaan, Geef mij. Jesse die vulaan, Genees mij. Jesse die voelen. Geef mij kinderen. De profeet zegt hier. Gelet op deze zaak. Hij zegt bezoek de graven. En daarna geeft hij aan. Waarom? Om welke reden? Hij zei niet. Zodat jullie de mensen die daar begraven liggen. Om vergeving kunnen vragen of om genezing kunnen vragen nee zij bezoekt de graven want deze doen de dood herinneren. dat is de bedoeling daarvan heb je het wel eens jezelf afgevraagd dan denk je subhanallah ik laat alles achter me en dan word ik in een gat in de grond gestopt kil, koud, donker, leeg geen metgezel niemand en dan wordt er zand over je heen gegooid en dan lopen de mensen weg. En dan blijven daar. En dat is wat wij onszelf van tijd tot tijd moeten herinneren. Al is het maar met een bezoek aan de graven. Dat is de beste manier. Ga daar naartoe. En kijk naar al die mensen die daar liggen. Mensen die jou zijn voorgegaan. In alles. Die sterker waren. Machtiger waren. Rijker waren. Alles hadden wat hun hartje begeerde. En nu, wat hebben zij? Zand over zich heen. Niet meer. Dus daarom laten ieder van ons... Werken voor het hiernamaals En zich niet alleen maar richten op het wereldse leven. Doe een beetje voor hier en heel veel voor daar. Want dat is datgene wat rest en wat overblijft. En alles hier is vergankelijk. Was subhanakallah bi hamdik saadu la ila ila saffra koutu bilik.